Wilke Teertstra met het NOS journaal. Boekontwerper Irma Boom heeft de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten gekregen. Ze is de eerste grafisch ontwerper aan wie de Johannes Vermeerprijs is toegekend. Volgens de jury maakt Boom van boeken kunstobjecten die tot lezer verleiden en verwonderen. Boom ontwierp ook het logo van het Rijksmuseum. De Johannes Vermeerprijs beloont uitzonderlijk artistiek talent... en ging eerder naar onder meer fotograaf Erwin Olaf en architect Rem Koolhaas. Er is een bedrag van 100.000 euro aan verbonden. Frankrijk wil het begrotingstekort voor volgend jaar terugdringen. In een brief aan de Europese Commissie schrijft de regering... dat ze 3,6 miljard euro aan extra besparingen heeft gevonden. Dat was nodig omdat de voorlopige begroting van Parijs... niet aan de Europese richtlijn voldeed. De extra miljarden zijn gevonden door twee meevallers. Frankrijk betaalt een lagere rente over staatsleningen. Ook komt er meer binnen doordat fraude beter wordt bestreden. De Liberiaan die zou worden uitgezet naar Liberia... mag voorlopig toch in Nederland blijven. De rechtbank in Roermond bepaalde vandaag bepaalde dat vandaag, maar op welke grond is niet duidelijk. Een andere rechtbank en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... zeiden eerder dat de man wel kon worden uitgezet... ondanks de ebola-epidemie in Liberia. De Tunesische regeringspartij Ennada geeft toe... dat ze de parlementsverkiezingen heeft verloren. Een woordvoerder van de Islamitische Partij... heeft de seculieren van Nida Tunis gefeliciteerd. Die partij claimde eerder vandaag de overwinning... Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar Nida Tunis lijkt 80 van de 217 zetels binnen te slepen. Het was de tweede keer dat de Tunesiërs naar de stembus gingen sinds de val van dictator Ben Ali in 2011. De vorige keer won Enada. Het weer, het is helder en er staat weinig wind, waardoor de temperatuur daalt tot plaatselijk 5 graden. Er kan ook een misbank ontstaan. Morgen flink wat zon, bij 15 tot 17 graden. De dagen daarna is het licht wisselvallig en dan blijft het zacht. Dit was het NOS. Ja, welkom bij het tweede uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan gewoon nog steeds door met filmmuziek. Het tweede uur vooral wat horrormuziek. Halloween, Nightmare on Elm Street, The Exorcist. Dat zijn de soundtracks die uh, voorbij gaan komen. The Shining niet vergeten, ook mooie muziek. Kortom, we hebben er zin in. En het tweede uur beginnen we natuurlijk altijd met een knaller. Een grote hit die iedereen kent. En dat is deze keer, uh, ik zei het al, Halloween. En daar heb ik gekozen voor... Uh, Ray Parker Jr. en dan gaat het natuurlijk over Ghostbusters... zijn natuurlijk de klanken van de themamuziek uit Ghostbusters. Deze melodie werd gecomponeerd door Elmer Bernstein. En ja, heel toevallig, als je naar de film Nightmare on Elm Street gaat luisteren... de soundtrack daarvan, dan zie je dat daar de muziek gecomponeerd is door Charles Bernstein. En Nightmare on Elm Street is een Amerikaanse horrorfilm uit 1984... geregisseerd door Wes Craven. Het eerste deel van, is eigenlijk uh, van wat uitgroeide tot een filmreeks... waarin het personage Freddy Krueger centraal staat... Telkens gespeeld door Robert England. Nightmare on Elm Street, gecomponeerd door Charles Brunston. Later op de avond. Hoe we de klanken natuurlijk. En uh, om het verhaal compleet te maken. Heb ik ook nog wat muziek uit uh, Exorcist. En daar staat eigenlijk als uh, de muziekman opgegeven. Steve Bodeker Maar volgens mij is Bodecker meer een, een technie. En, uh, ja, een recording man. En de muziek uit de, uh, Exorcist is volgens mij Mike Oldfield gewoon. Chamber Bells is dat volgens mij dat nummer. We gaan het luisteren. Klanken van de Exorcist. Iedereen kan zich nog wel herinneren. Die film 1973. Je weet nog in ieder geval allemaal dat meisje dat op een bed ligt. En uh, ja, uh, die ligt te schokken op dat bed. En ja, een echte klassieke avondvullende horrorfilm. Muziek, volgens mij Mike Oldfield. Uh, ja, en dan heb ik natuurlijk de film Halloween. Halloween is een, uh, een feestdag die vooral in Ierland... Uh, Groot-Brittannië, Verenigde Staten in Canada gevierd wordt. Op 31 oktober, vrijdag dus, verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt, die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en Rupert Trick or treat waarbij de keuze gegeven kan worden tussen een plagerijtje uithalen of iets lekkers snoep krijgen. De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. En, uh, ja, sommige mensen gaan ook naar Halloween-parties. Het is in uh, Anasaxiëland ja, landen grote rage in Nederland nog niet zo. Maar wie weet, wij hebben natuurlijk Sint-Maarten dat kinderen snoep ophalen. En er is natuurlijk ook een film over hem. Er zijn films gemaakt die daarbij passen. Halloween is natuurlijk een uh, film. Uh, Halloween. De zesjarige Michael Myers neemt een mes uit de keukenla en loopt de trap op waar hij zijn oudere zus vermoordt. Hij wordt erna opgenomen in een psychiatrische kliniek... Hij is nu 21 en er moet bepaald worden of hij vrijgelaten mag worden. De dokter die zich al jaren met hem bezig hield... vindt dat Michael nooit vrij mag komen. Maar Michael wacht het onderzoek niet af en ontsnapt. En hij keert terug naar het huis waar hij doorgaat met moorden... tijdens Halloween. Nou, sinister, eng, horror. En uh, de muziek is, en de, de film is geregisseerd door John Carpenter... en de muziek is ook van John Carpenter. Halloween, mijn titel, een uh, thema. die dat niet eerder gehoord? Oh nee, het wordt al. Ondanks het feit dat het horror is. een heel eng natuurlijk zulke films. En uh, ik draai er nog één. The Haunted House... De, de muziek uit dit soort films toch, lijkt toch wel heel veel op elkaar. Het is dus die elektrische piano, elektrische klanken. Heel veel elektrisch gemaakt natuurlijk. En dat geldt ook voor de volgende film, The Shining. Het verhaal Jack Torrance, Jack Nicholson, is een schrijver met een writersblok. Wanneer hij wordt aangenomen voor een baan als huismeester van het prestigieuze Overlook Hotel. Dat zich op een afgelegen plek in de bergen van Colorado bevindt. Ziet hij dit als een hele mooie kans om inspiratie op te doen en zijn boek af te maken. Bovendien is het de perfecte plek voor hem en zijn vrouw Wendy en zijn zoontje Danny om tot rust te komen. In al zijn arrogantie slaat hij de geruchten dat er kwade geesten in het hotel zouden huizen. En het ligubere verhaal van de, over de vorige huismeester die waanzinnig is geworden en daarna op gruwelijke wijze zijn gezin heeft uitgemoord in de wind. De Shining. Is gecomponeerd door Wendy Carlos. Eh, dat is Amerikaanse componiste en muzikante. Ze is vooral bekend geworden door haar pionierswerk op het gebied van elektronische muziek en synthesizers. Ze heeft onder andere ook de soundtrack voor Clockwork Orange gemaakt. Natuurlijk een uh, zeer vermaarde film. Uh, in 2000 is er een, uh, een dubbel album van haar uitgekomen. Waar, uh, getiteld A Rediscovering Lost Scores. En uh, daar is wat oud materiaal, uh, onuitgebracht materiaal. Uh, uh, uit soundtracks, bijvoorbeeld The Shining. Uh, uh, ja, nog eens een keer uh, op CD gezet. Er zitten mooie stukken tussen. Ik laat jullie horen de. Eens even kijken: de horror show voor de verandering. muziek uit The Shining en uh, ja, die horrorfilms uh, is niet mijn uh, cup of tea, zou ik maar zeggen. Het is toch, uh, ja, ik hou wat meer van de romantische klanken zoals jullie al lang gemerkt hebben. Ik zal eens kijken of ik er nog eentje doe. Nou, ik doe eerst nog eens een, uh, een hele bekende. Een andere klanken uit de valken en de Snowman. De film De Valken en de Snowman, uh, gezongen door David Bowie en Pat Melanie. De groep uh, begeleidde deze fantastische zanger. En, en tussendoor tussendoortje, het bleef veel te horder. Toch heb ik nog één horde erop staan. Ja, ik kan het toch niet laten. Demonen der Nacht, of eigenlijk De Nacht van de Duivels, is ook eigenlijk een knaller van een film The Night of the Devils. En daar wil ik toch nog een stukje muziek van laten horen. Want dat is wel weer muziek die mij wel aanspreekt. ook horrormuziek, je kan je bijna niet voorstellen. Dat is natuurlijk wel uit een andere tijd. Want ik kijk, we kijken La Notte Diavolie. Diavoli in 1972. Komt deze film? Uh, uh, ja, wel weer een mooie soundtrack. Deze film, The Night of the Devils, is trouwens een kraker in de, voor de liefhebbers van uh, horrorfilms. Uh, hij staat altijd in de de lijstjes van dit soort films. The Night of the Devils, de nacht van de duivels. Nou, dat was echt de laatste horror uh, die ik gedaan heb hoor. En uh, dan kom ik nu terecht toch bij wat uh, meer romantische klanken. Hoewel deze muziek dat ook was. Uh, van de film Jeune et Jolie. Uh, François Ozon een nummer van uh, Philippe Rombie. Jeune et Jolie. Ja, dat waren de mooie klanken van uh, de soundtrack Jeune et Jolie... Uh, gecomponeerd door Philippe Rombie... Uh, die natuurlijk nog later in het programma terugkomt... met de titelmuziek van de La Maison waar we altijd mee eindigen. Uh, ik zag in de gids dat er nog een mooie film op de rol staat... Midnight in Paris... Volgens mij komt die vrijdag of donderdag. Moet men even kijken op de televisie. Midnight in Paris vertelt het verhaal over een jonge Amerikaans koppel. Rachel Beck Adams en Owen Wilson dat in het najaar zal trouwen. En alvast de reis naar Parijs maakt. De stad heeft een onmiskenbare aantrekkingskracht op de twee. Maar vooral op de jonge man die verliefd wordt op de lichtstad. Algeo neemt zijn leven in een nieuwe wending. Hele mooie muziek. Ballade du Paris. Het zijn natuurlijk de echte Parijse klanken. Parijs in de herfst. Ja, zeker als vandaag, als vandaag met zo'n zon is dat ook schitterend. Als je daar over de Allees loopt. De natuurlijke stad om verliefd op te worden. Je snapt uh, Owen Wilson wel. Er staat dus veel meer mooie muziek op deze soundtrack. En ik doe er nog één. Ik laat jullie horen het nummer van. Uh, even kijken welke we nog draaien. Uh, Daniel May, I love Penny Sue. I love Penny Sue. Deze film is uh, vrijdag op de televisie, dus als je hem nog niet gezien hebt, zeker kijken. Zeker als je een liefhebber van een Parijs bent, want uh, de stad wordt schitterend in beeld gebracht. Midnight in Paris, een film van Woody Allen met Owen Wilson en Rachel McAdams in de hoofdrol. Zeker de moeite waard. Ja, vorige week heb ik iets gedraaid uit Sense and Sensibility. En uh, ik, ik kreeg het verzoek om daar nog een nummertje van te herhalen en dat is nummer Willoughby. Dat zijn vrolijk nummer was. ...uit de film Sense and Sensibility... ...componist Patrick Doyle... ...en uh, ja, daar ga ik in één moeite door... Toch, naar, uh, ...toch weer wat films van François Ozon... ...uit de film... Uh, ...de... ...François Zardy... ...Trooien Naar CFM Cinema. Mijn naam is Aukke Beuving. We hadden vandaag nogal veel horror muziek in het kader van Halloween deze week. Toch ook nog andere klanken. Western muziek natuurlijk, popmuziek. En we sluiten het af met Philip Rombie... Uh, uit de soundtrack Dans la Maison. En dit is het uh, G3 de aftiteling. Ja, bijzondere muziek deze keer. Ik hoop dat u wel genoten heeft. Volgende week geen horror. Dan zijn we weer gewoon bij de wat rustiger films. Niet al de violen, de pauken, de, ja, de orkesten. Ik zou zeggen, maak er een goede filmweek van. Kijk op de tv. Kijk op de... Bibliotheek, Overal waar mooie films zijn. Ga naar de bioscoop. Er is genoeg te genieten. En zeker nu de dagen wat korter zijn. En de avonden wat langer. Geniet ervan. Ik zou zeggen, welterusten voor zo direct. Slaap goed en morgen gezond weer op.